7 uur. Dit is Radio 1, met Bert van Sloten. Goedemorgen. Het nieuws wordt gedomineerd door het treinongeluk in Spanje. Daar gaan we het zo over hebben in het NOS Radio 1-journaal. Maar Mark Visser begint er ook mee in het NOS-journaal. Het dodental van dat treinongeluk in het noordwesten van Spanje... is inmiddels opgelopen tot zeker 77, meldt de regionale regering. raakten meer dan 100 mensen gewond, onder wie een aantal ernstig... De Nederlandse ooggetuige Bart Dikkenschei was vannacht bij het treinstation in het Bedevaarsoort. Hij beschrijft de situatie. Het is echt verschrikkelijk. De hele trein ligt uh, op zijn kant in een soort greppel naast de rails. Er liggen uh, ja, mensvormige dingen met witte lakens eroverheen, op het spoor. En uh, Er staat een hele grote kraanwagen bij en het staat echt helemaal vol met politie. De hoge snelheidstrein met meer dan 200 mensen aan boord... was onderweg van Madrid naar Ferrol... en liep vlakbij het station van Santiago de Compostela uit de rails. Alle wagons ontspoorden. Oorzaak van het ongeluk is nog onbekend... maar de Spaanse regering denkt niet dat het om een aanslag gaat. Zometeen correspondent Jessica van Spengen. De Amerikaanse geheime dienst NSA mag doorgaan met het afluisteren... van telefoongesprekken van honderden miljoenen Amerikanen. Het Huis van Afgevaardigden heeft daar toestemming voor gegeven. 217 leden gingen akkoord, 205 stemden tegen. Het was de eerste keer dat het huis een standpunt innam over deze kwestie... sinds klokkenluider Edward Snowden het afluisterprogramma Prism openbaarde. Republikeinse congreslid Emmers dwong de stemming af. Volgens hem is het verzamelen van zoveel telefoongegevens ongrondwettelijk. De Amerikaanse president Obama heeft de levering van 4 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Egypte uitgesteld. Volgens het Pentagon is het niet passend om de vliegtuigen nu te leveren... vanwege de onrust in het Noord-Afrikaanse land. Het uitstel is opmerkelijk, omdat de VS het Egyptische leger al jaren steunt... en jaarlijks een bijdrage geeft van meer dan 1 miljard dollar. Het besluit lijkt aan te geven dat de Verenigde Staten zich zorgen maken over de ontwikkelingen in Egypte. Het land onthield zich tot nu toe van commentaar op het Egyptische leger dat begin juli de democratisch gekozen president Morsi afzette. Paus Franciscus heeft zich in Brazilië ferm uitgesproken tegen de legalisatie van drugs. Het is voor het eerst dat de paus zich mengt in de drugsdiscussie in het overwegend katholieke Latijns-Amerika. Hij zei dat het vrijgeven van drugs geen oplossing is voor de drugsproblemen. Alleen goede voorlichting kan daar een einde aan maken. Vanwege de grote problemen door drugshandel en verslaving op het continent... voelen steeds meer Latijns-Amerikaanse politieke leiders voor het decriminaliseren van drugs. De voormalige Amerikaanse president George Bush senior... heeft zich uit solidariteit met een kind met kanker kaal geschoren. De tweejarige Patrick leidt aan leukemie en is bijna als een helder kwijt. Het jongetje is het zoontje van een beveiliger van de oud-president. Vertelt deze Amerikaanse nieuwslezer. De boy's name is Patrick, twee jaar oud, hard voor leukemie. En het gebeurt dat hij de son van een secret agent... of ik zou zeggen, een secret service agent who works on the president's protective detail. Some 60 years ago leukemia killed the second child of George and Barbara Bush. Bush verloor in 1960 dus zijn tweede kind aan leukemie. Bush was president van 1989 tot 1993. En verloor in 1960 zijn tweede kind dus aan leukemie. Facebook heeft goed verdiend aan de advertenties... die het bedrijf afgelopen voorjaar introduceerde op smartphones. De sociale netwerksite boekte mede daardoor in het afgelopen kwartaal... een winst van 249 miljoen euro. Vorig jaar maakte Facebook in dezelfde periode... nog meer dan 100 miljoen euro verlies. Van de advertentieomzet komt 41 procent uit mobiele activiteiten. Nabeurs steeg de koers van het aandeel Facebook met 17 procent naar 31 dollar. Tot besluit het weer. Flinke zonnige periode. Vanavond mogelijk buien in het zuiden. En het wordt 26 tot 28 graden. Morgen eerst zon, daarna mogelijk stevige onweersbuien. Het wordt dan 27 tot 29 graden. En ook de dagen daarna broeierig warm met geregeld stevige onweersbuien. Jolanda van der Velde bij de ANWB met de file. Met een file op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Daar staat tussen Leidsenam en Hoogmade 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht, daar staat een kapotte auto. Gisteravond was de laatste uitzending van Heel Holland bakt. En dat televisieprogramma heeft bijzondere gevolgen. De verkoop van bakproducten is namelijk fors gestegen.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. We zijn op het zandpad in Utrecht. Waar de laatste klanten in de seksboten terecht kunnen. En de treinongeluk in Spanje. Ah, hier no se puede estar, caballero. No tiene ganadie en pasarela. Vamos, vamos. Va, caballero, haga el favor. Vamos, vamos. No, no puede estar aquí direct na het treinongeluk, er was paniek en de politie probeerde de zaak onder controle te krijgen. Het aantal doden blijft stijgen, inmiddels zijn er 77 slachtoffers. De trein ontspoorde vlakbij het station van de stad in het noordwesten van Spanje. Er zouden ook nog zo'n 100 mensen gewond zijn geraakt. Contact met onze correspondent Jessica van Spingen in Spanje. Jessica, hoe zijn de gewonden er trouwens aan toe? Nou ja, Er zijn uh, tientallen gewonden, uh, mensen die echt nog in levensgevaar zijn. Dat zou zo Tussen de tien en twintig mensen zou dat gaan. Maar inderdaad, zoals je zei, er zijn zo'n honderd gewonden... die ook in het ziekenhuis liggen, maar die wel buiten levensgevaar zijn. Maar er zijn bijvoorbeeld ook mensen die in coma liggen. De treinen hebben een enorme klap gemaakt. En uh, deze mensen ja, die, uh, zijn dus nog buiten bewustzijn. En zijn inmiddels alle slachtoffers uit de treinstellen gehaald? Maar dat is me niet helemaal duidelijk of iedereen eruit is gehaald. Ik weet wel dat gisteravond hebben uh, hulpverleners er alles aan gedaan om in ieder geval mensen inderdaad uit die treinen te krijgen. Maar het was heel moeilijk. Er waren ook treinstellen die uh, op zijn kop lagen. Er was er eentje die heel duidelijk in drieën was gebroken, waar mensen dus ook echt bekneld hebben gezeten. Uh, de brandweer uh, zag je met grootte van die knipscharen hè, om, om ja, de, de treinen kapot te maken, om mensen eruit te krijgen. Brand die naar binnen werden geschoven om zo mensen daarop te leggen en er weer uit te trekken. En er waren ook eh, buurtbewoners die bijvoorbeeld eh, met planken mensen vervoerden om te helpen om mensen zo snel mogelijk van die plek af te krijgen. En Is er een beetje duidelijk ondertussen van hoe dit heeft kunnen gebeuren? Wat is er misgegaan? Nou ja, zoals uh, de eerste berichten waren telkens... dat er een explosie gehoord zou zijn, even voordat het ongeluk is gebeurd. Nou, wat mensen precies hebben gehoord, dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen. Het kan ook zijn dat ze de klap hebben gehoord. want. Al snel werd wel duidelijk, uh, zei de politie daar ter plekke ook... van nee, dit is in principe een menselijke fout. Um, maar de trein zou te hard hebben gereden. Uh, op deze plek, het was een hele scherpe bocht... die de trein op deze plek moet maken. En uh, de trein mag daar officieel maar 80 en zou 180 hebben gereden. Nou ja, volgens uh, ooggetuigen zou ook een van de machinisten... buiten hebben geroepen van ja, maar wat kon ik doen? Wat kon ik doen? We zijn uh, uit het Spoor geraakt. We zijn ontspoord. Maar goed, er moet nu natuurlijk onderzocht worden... hoe het kon dat die trein daar zo hard heeft gereden. Wat wel duidelijk is, zo heb ik begrepen... is dat het veiligheidssysteem daar verouderd was. Uh, in Europa heb je op veel plekken een veiligheidssysteem... dat automatisch aangeeft als een trein veel te hard rijdt. En dat zou hier in ieder geval niet op deze manier gewerkt hebben. Ja, het zou wel verklaren waarom die wagons inderdaad zo uit die bocht zijn gevlogen. En ook op elkaar ook allemaal liggen, al die wagons. Ja, inderdaad. Er, is ook een, er zou ook een wagon zelfs een paar meter gelanceerd zijn. Mensen die dat ook uh, hebben gezegd, die in de trein zaten... die zeiden van, nou ja, het was een hele rare draai die we maakten. En toen ik mijn ogen opendeed, ja, toen uh, zag ik om me heen allemaal slachtoffers uh, liggen. Een enorme klap is er geweest. Ja, je had het er net al eventjes over, over die enorme klap. Um, en mensen dachten aanvankelijk ook dat het misschien een soort aanslag zou zijn. Nou ja, omdat er natuurlijk mensen waren die zeiden dat ze een explosie hebben gehoord. En je moet niet vergeten dat uh, nog geen tien jaar geleden... hier de aanslagen in Madrid natuurlijk uh, op de treinen zijn geweest. En dat zit nog vers in het geheugen. Um, ook de beelden die je nu ziet, ja, die doen daar toch wel heel erg aan denken. Mensen met uh, um, ja, behoorlijke heftige verwondingen die daar rondlopen. Uh, allemaal ambulances, uh, hulpverleners die daar uh, aan het werk zijn. Maar eigenlijk is dat wel gelijk uitgesloten. Dit gaat uh, dus om een ongeluk. Het was ook een bijzondere dag vandaag nog in uh, Santiago de Compostela. Want het is een uh, regionale feestdag. Ja, dat klopt. Uh, er wordt vandaag een beschermheilige van uh, Santiago uh, geëerd. Ja, ge zeggen. Het is een groot feest. Gisteravond zou er ook vuurwerk zijn. Dit, dit feest is daar uh, in de regio echt een groot feest. Mogelijk dat er ook... En um, daarom die reden veel mensen in de trein zaten. Het was, de, de trein was uh, vol uh, bezet. Um, maar alle festiviteiten zijn uh, gelijk afgelast. Dus die gaan niet door. Dankjewel, Jessica, voor je verslag. Jessica van Spingen was dat uit Spanje. Nederland dan. Straks om negen uur moeten de vrouwen die werken in de seksboten aan het Utrechtse zandpad de boel sluiten. De rechter bepaalde dat gisteravond. Meteen na de uitspraak sprak onze verslaggever Martijn van der Zanden met een van de gedupeerde vrouwen. Sabrina, terwijl we op de lift stonden te wachten om het gebouw hier uit te gaan, betraande ogen zie ik. Ja, er is grote, grote teleurstelling. We hadden uh, ge, ge, gehoopt dat de rechter een goed uh, besluit zou nemen. En niet 330 slachtoffers zou willen laten maken. Had je dit ook niet, um, terwijl we nu in de lift stappen, had je dit ook niet verwacht? Nee, nee. Um, voor ons is het wat de, wat de burgemeester doet met zijn besluit een, een heksen op de prostitutie. En uh, we hadden niet uh, verwacht dat de rechter daarin mee zou gaan. Hoe moet het nu verder? Dat weet niemand. We, we, we blijven vechten om het zandpad weer open te krijgen natuurlijk. Je hebt een raam. Je zou daar willen werken. Dat mag niet. Nee. Nee, op deze manier uh, dwingt hij ons eigenlijk de, de, de illegale prostitutie in. Want uh, we zijn nu in een positie... dat we in geen, in geen enkele andere stad nog een, een raam kunnen huren... vanwege de smet die de burgemeester op ons legt vanwege de vrouwenhandel. Terwijl er 200 vrouwen werken... En er is maar één, één slachtoffer aangetroffen. We hebben er niet eens over 1%. Hoezo ho, ho, zijn wij slachtoffer van vrouwenhandel? Wij zijn slachtoffer van burgemeester Wolsen. Je hebt je spullen daar nog staan? Ga je die, ga die nu weghalen? Ja, het zal moeten. Het zal moeten. En, en, en dan? Uh, dan uh, alles laten bezinken en kijken op welke manier we verder kunnen vechten... om het uh, zandpad weer open te krijgen goed, dat is de vraag natuurlijk of dat ja, heel snel gaat lukken. Ik neem aan dat je ook je vaste last hebt die je moet betalen. Heb je enig idee hoe je, hoe je dat gaat doen? Um, nee. nee, dat ga ik, ik Wolfsen vragen. Het stadhuis dat wordt onze nieuwe werkplek. Aangezien wij geen werkplek meer hebben, wordt het stadhuis onze nieuwe werkplek. Dat zei de prostituee tegen onze verslaggever Martijn van der Zanden. Sabrina was dat. Tientallen prostituees die dus van plan zijn om later vandaag, zo rond het middaguur, uit protest tenten op te zetten bij het Utrechtse stadhuis. Op dat zandpad, wat dus tot negen uur vanochtend nog open mag blijven, is een andere verslaggever van ons. Matthijs Holterop. erop. Matthijs, uh, is het nog druk hè? Nou, Het is natuurlijk vroeg en de mensen die ja, voor het werk of op deze vroege ochtend... nog even langs een van de dames willen, dat zijn er denk ik sowieso uh, niet zoveel. Maar er zijn wel wat klanten, enkele, die rijden met hun auto over die uh, lange strip. Hè. Het is een, voor de mensen die, die het niet kennen, je rijdt over uh, een lange strip... en aan het einde moet je keren en dan kan je vervolgens aan de andere kant... van de Marnixbrug bij Utrecht kan je nog zo'n uh, lus maken... Ja, en wat je dan ziet is dat de meeste gordijnen toch al wel gesloten zijn. Dat lijkt erop uh, te duiden dat uh, de meeste vrouwen al zijn vertrokken. Enkele zijn nog hun, uh, uh, ja, hun kamertje aan het poetsen. Uh, ik heb al wat stofzuigers uh, gehoord. De, de vuilnisbakken die zijn overvol. Dus ja, iedereen maakt zich wel op om hier te vertrekken. Ja, en, uh, en, en op te ruimen en dan vervolgens naar uh, het stadhuis te gaan. Ja, er zijn dus gisteren uh, die plannen gemaakt om uh, te gaan protesteren vanaf een uur of twaalf. Um, wat dat precies gaat, ja, hoe, hoeveel vrouwen daar daadwerkelijk achter staan, dat is natuurlijk nog even afwachten. Uh, of alle vrouwen dat plannen ook gaan volgen en daar gaan demonstreren op de Occupy-achtige manier, zoals aangekondigd. Dus even afwachten, vooralsnog is het eerst nog een kwestie van schoonmaken hier en opruimen. En uh, de vuilnisbakken vullen. Het zandpad wordt schoongemaakt, u hoorde Matthijs Holtrop. Nou, dat was hij dan, hè. Toch nog sneller dan gedacht. De naam voor de kerstverse baby van prins William en zijn vrouw Kate. Voor Britse nieuwszenders reden genoeg om een groot deel van hun uitzendingen eraan te besteden. George, Alexander, Louis. Dat sounds really good. It rolls off the tongue nicely, doesn't it? A reference there, of course, to George VI, the Queen's father. The name was the bookie's favourite. The baby will be known as His Royal Highness Prince George. Of Cambridge. One that I can see, you know, parents all up and down the country or soon-to-be parents copying uh, for their young babies too. Only three names. We had been expecting uh, perhaps four names. That's yeah, really cute. I've got a friend whose nephew is George and he's gorgeous. William himself has four names. Prince Charles has four names. Well, I think it's a shame it's not Merlin or something like that or lancelot I'm sure that the Queen would have been absolutely delighted. <laughs> Geen Merlin of lancelot zoals een uh, vrouw uh, het had gezien. Maar de laatste verslaggever zal koningin Elisabeth in haar nopje zijn... met de naam van haar achterkleinzoon. Jolanda <tie> van der Velde bij de ANWB. Nog steeds die ene vier? Nog steeds die ene op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij hoogmade 3 kilometer. De linkerijsvrok is nog dicht. Welkom bij de finale van Heel Holland Bank. Goedemorgen. Ik ga erin als onderdok. Ik heb afgelopen week nog wel wat dingen voorbereid voor deze week. En nog een keer extra gebakken en kijken of het echt wel goed gaat. Oh, dat is wel een lekker gevoel als je op tijd klaar bent. Ja, absoluut. Maak 24 friandises. Je hoort al hoe mooi die gebak is. Mm. Fris, romig. Vind je dit nog lekkerder. Heel lekker die speculaas. Mm. Echt goddelijk dit. <laughs> Niet te geloven. Jeetje minder. De ontknoping nadert. De taart der taarten. Een bruidstaart met alles erop en erop. Hartstens, je kijkt ons heel ongelukkig aan. Ik ben in ieder geval blij dat er niet uh, een bruidspaar hierop zit te wachten. Persoonlijk vind ik hem, uh, had hij wat strakker gemogen voor een bruidstaart. En tenslotte Rutger. Complimenten. Dankjewel. Heel mooi en heel strak en netjes gewerkt. De winnaar van Heel Holland Bakt. 2013. Is geworden Rutger. Het is zo hard werken die acht weken. En als je dan de beste bent van allemaal, dat is echt heel tof. Rutger dus de winnaar van Heel Holland Bakt. Gepresenteerd door Martine Bijl. Het was een mooie finale en het was de kijkcijferhit van deze zomer. Programma dat ook in de echte bakwereld flink wat teweeg heeft gebracht. Eigenaar van de Bakzolder, Alike Gardenbroek. goedemorgen... Ja, u verkoopt het uh, in de winkel en ja. uh, in de website. Winkel in Elburg. Voor wie was u trouwens? Nou, Rutger. In de finale zeker ook voor Rutger. Maar ze hebben het alle drie hartstikke goed gedaan. Ja. Um, nou, um, is het ontzettend populair geworden. Hè? Nou, was het al een beetje populair. Die cupcakes bakken. Dat was ja. populair. Maar dit gaat een stuk verder. Ja, nou ja, goed. Het begon eigenlijk al een aantal jaren geleden met uh, broodbakmachine. Toen begon het ja. bakken al een beetje in opkomst te komen. En ja, daar zijn we eigenlijk toen mee begonnen en daarna de cupcakes-taarten. En nu zie je eigenlijk een verschuiving helemaal naar het bakken in het algemeen. Dus niet met alleen de zoetigheid, maar ook nou ja, wat je ook bij heel Holland bakt zag. Ook de taarten, de gewone taarten en de koekjes en de broodjes en nou ja, alles wat bij het bakken komt kijken. Ja. Steeg de verkoop ook? Ja, zeker. Maar dat, dat was al een stijging. Maar je merkt nu zeker deze afgelopen twee maanden... Ja, toch een wat rustige periode normaal gesproken voor het bakken in de zomertijd. Dat het nu juist eigenlijk gewoon continu druk gebleven is. Ja, valt er een getal aan te plakken? Hoeveel het er gestegen is? Ja, de wetbestellingen zeker met 30 procent. En het aantal verkooppunten van de bakzolderproducten... dat is van ja, in de afgelopen jaar zeg maar, van 40 naar 100 gestegen. Nou, dat is behoorlijk. Ja. En wat, wat ja. voor wat soort, soort dingen kopen mensen dan? Uh, broodmixen, taartmixen... Cake mixen, ja, alles, allerlei soorten mixen, maar ook heel veel enkelvoudig meel. Bijvoorbeeld speldmeel is nu weer een heel populaire graansoort. En uh, ja, gewoon de enkelvoudige mixen om zelf de dingen samen te stellen. Ja, en ook nog machines die erbij worden gekocht? Ja, broodbakmachines, maar die worden ook steeds meer alleen als kneepmachine gebruikt. Mensen vinden het toch leuk om het zelf af te bakken in de oven... Je merkt dat mensen weer teruggaan een beetje naar hoe het vroeger ging. Ja. Met oerbroden en dat soort dingen. In de tijd van opa en oma. Ja, eigenlijk wel. Ja. En, en zijn het mannen en vrouwen, of, of specifiek mannen of specifiek vrouwen? Uh, in eerste instantie waren het vooral moeders die voor kinderen een taart gingen bakken. Maar eigenlijk is die verschuiving ook heel erg zichtbaar. Ook naar veel mannen die gaan bakken, maar ook heel veel jongeren die gaan bakken. Ja. Tieners die, die foto's weer op internet zetten en die het van elkaar weer na gaan doen. En, ja. En dan loopt het uh, via Facebook als een soort warm vuurtje. Maar ja, he, heeft u er een verklaring voor? Ja, het succes uh, van het programma natuurlijk. Maar wat ja. is het succes van het programma? Ja, ik denk dat mensen zichzelf er wel in herkennen, zeg maar. Dat de bakkers die meedoen zijn natuurlijk allemaal hobbybakkers. Dus mensen denken vaak, hé, hey, dat kan ik misschien ook wel. En dus, ja, het is een stukje gezelligheid. En de sfeer eromheen, dat merk je bij ons in de winkel ook. Mensen krijgen als ze het zien, zeg maar, zin om te bakken... En dat was denk ik in dat programma ook echt het geval. Ja, het was een beetje de liefde en uh, uh, laat zeggen, het water wat je daardoor ook in de mond liep. Ja, ja zeker. Dat was het. Nou, voor vandaag, uh, donderdag 25 juli. Wat moeten we bakken vandaag? Nou, bij ons staat de kneedmachine al te draaien, moet ik zeggen, met een brioche mix. We gaan vandaag uh, luxe broodjes maken. Puddingbroodjes met banketwakkersroom en verse aardbeien. Ik kan niet wachten. <laughs> okay. Nou, kom gezellig bij ons langs. Ik, Ik dank u wel voor het gesprek. We gaan Ja, doen. graag gedaan. Dag. Ja hoor, dag. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10... en smiddags van half 5 tot half 7... het nieuws uit binnen- en buitenland... in het NOS Radio 1 journaal. Wouldn't you say... there's something wrong with kids today? They live on the hats... while they're digging that bebop jazz. They pat their lips and shrug. All I wanna do is jitterbug, isn't it so? We're juvenile delinquent wrecks, I know. With our heavy metal comic books and our rock and roll. We wear red leather ends We'll be burning churches next. But I. Get the girl If I don't bitch and fuss And rage against Rage against Rage against Rage against Something Anything What is this noise And how are we to tell The girls from the balls With their safety pins And I Elizabeth, body on to rise above what they're doing. The double indy hopping, I know, I know. The modern world is not so bad. Day. We got post het is de radio 1 Cd Lloyd Cole, Kids Today. President Obama heeft een stevige boodschap voor het congres... dat volgende week met vakantie gaat. Na de zomer komen er keiharde begrotingsonderhandelingen aan. En de president waarschuwt zijn tegenstanders voor te zware bezuinigingen... die het broze herstel van de economie in gevaar zullen brengen. Obama betrok gisteren alvast de stellingen. Het enige wat ik is hoe ik elke minuut... van 1.276 dagen van mijn term om dit land te werken voor de President Obama heeft niks meer te verliezen. Hij hoeft niet meer herkozen te worden. Alle macht en alle tijd die hij nog heeft... zal de president gebruiken om het leven van de werkende Amerikaan beter te maken. En dat heeft hij de afgelopen vijf jaar ook gedaan. En niet zonder succes, vindt hij zelf. And over de laatste 40 7,2 ...to our strongest private sector job growth since 1999. De afgelopen drie jaar hebben onze bedrijven ruim 7 miljoen banen gecreëerd. And our deficits are falling at the fastest rate in 60 years. En het begrotingstekort daalt sneller dan ooit, zegt Obama trots. But, en dan het grote maar. And here's the big but. We're not there yet. Nearly all the income gains of the past 10 years... ...have continued to flow to the top 1%. The average CEO has gotten a raise of nearly 40% since 2009. The average American earns less than he or she did in 1999. Het herstel gaat er langzaam en alleen de top profiteert ervan. De gemiddelde Amerikaan verdient nu minder dan in 1999. This growing inequality, it's not just morally wrong, it's bad economics. Because when middle class families have less to spend, guess what? Businesses have fewer consumers. De toenemende ongelijkheid is niet alleen immoreel, maar ook slecht voor de economie, vindt Obama. Want als de middenklasse minder besteedt... hebben, bedrijven ook minder klanten. De president beklaagt zich erover dat hij steeds wordt afgeleid van zijn strijd om de economie te verbeteren. That's what, that's what we've been fighting for. But with this endless parade of distractions and political posturing and phony scandals, Washington's taken its eye off the ball. En ik ben hier om te zeggen dat dit moet stoppen. Dit moet stoppen. Door politieke spelletjes en schandalen heeft Washington de hoofdzaken uit het oog verloren. En daar heeft Obama genoeg van. Maar dat is precies wat dit najaar weer dreigt te gebeuren. Eindeloze en vruchteloze onderhandelingen over het begrotingstekort en het schuldenplafond. Maar nu hebben we we've got in Washington hebben... We a een groep van Republican lawmakers suggest dat ze niet vote to om de hele billen die Congress rang up. En dat fiasco heeft een fragile recovery in 2011. En we kunnen to niet that. Obama waarschuwt de republikeinen dat ze niet weer kunnen gaan spelen met de geloofwaardigheid van de staat als lener. En dan verwijst hij naar de default die dreigde in augustus 2011. Wat zeer slecht was voor de Amerikaanse economie. Hij daagt de republikeinen uit om eens met een oplossing te komen. In plaats van alleen maar dwars te liggen. Ik zeg aan deze van laying out Ik leg mijn ideeën om de middelklasse een better shot. Dus nu is het tijd om je ideeën te leggen. Je kan niet gewoon tegen iets, je moet voor iets. Bedenk zelf eens wat, zegt Obama tegen de Republikeinen. Het is niet heel waarschijnlijk dat hij met deze houding de aanstaande begrotingsonderhandelingen er gemakkelijker op maakt. Dank you. God bless you en God bless the United States of America. De bijdrage was van onze correspondent Wessel de Jong. Na half acht aandacht voor de situatie rond NUON. Gisteren maakte het moederbedrijf Van den bekend dat het energiebedrijf in de etalage is gezet. Topman Loisette zoekt een bedrijf dat de risico's wil delen of overnemen. We are looking for uh, someone to share the risk with, uh, in the continental part of uh, our uh, business. Over ruime kwartier we gaan we praten met SP-kamerlid Janssen Alvernuum. Hij heeft een duidelijke opvatting over de oorzaak van de problemen van het bedrijf Hepzucht van de provincies. Wij, de 4 miljoen leden van de ANWB, weten dat veilig rijden ook goed is voor de portemonnee. We krijgen ook korting voor schadevrij rijden. Maar nu gaat de ANWB-autoverzekering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 Het is zo goed als half acht. Mark Visser is binnengekomen in een blauw t-shirt. Dat is de dresscode vandaag hier zo. Voor het NOS-journaal. Het dodental van het treinongeluk in het noordwesten van Spanje... is opgelopen tot zeker 77, melden de Spaanse autoriteiten. Er raakten meer dan 100 mensen gewond, onder wie een aantal ernstig. De een met meer dan 200 mensen aan boord... was onderweg van Madrid naar Ferrol... en liep vlakbij het station van Santiago de Compostela uit de rails. Alle wagons ontspoorden... Oorzaak van het ongeluk is nog onbekend, maar de Spaanse regering denkt niet dat het om een aanslag gaat. De geheime dienst NSE mag doorgaan met het afluisteren van telefoongesprekken van honderden miljoenen Amerikanen. Het Huis van Afgevaardigden gaf daar toestemming voor. 217 leden gingen akkoord, 205 stemden tegen. Het is voor het eerst dat het huis een standpunt inneemt over de afluisteraffaire. NS en ProRail richten een gezamenlijke stuurgroep op... om een eind te maken aan de voortdurende problemen op het spoor, meldt de Volkskrant. Spoorbedrijven komen hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer... en staatssecretaris Mansveld. De stuurgroep gaat nadenken over gezamenlijke oplossingen voor problemen... als vertragingen bij winterweer en computerstoringen. De Amerikaanse president Obama heeft de levering van vier F-16-gevechtsvliegtuigen... aan Egypte uitgesteld...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 Bush was president van 1989-93 en hij verloor in 1960 zijn tweede kind aan leukemie. En Boscalis is betrokken geweest bij omkoping op het Afrikaanse eiland Mauritius, schrijft het Financieel Dagblad. In mei dit jaar moest de baggeraar al voor de rechter komen. Boscalis bekende toen schuldig te zijn aan het betalen van smeergeld aan de havenautoriteit om opdrachten binnen te krijgen. Dat gebeurde in 2006 en 2007. Vandaag komt de openbaar aanklager om Mauritius met een strafijs. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weerplaza.nl De zon schijnt vandaag geregeld. Het is op veel plaatsen droog. Al trekt er op dit moment een bui over het zuidwesten van het land. En die trekt in noordoostelijke richting. Daarna is het echter al snel weer droog en gaat de zon weer schijnen. En dan ontstaan er pas in de loop van de middag nieuwe stapelwolken... met opnieuw lokaal een enkele regen- of onweersbui. Maar op veel plaatsen blijft het ook gewoon droog. Temperaturen liggen vanmiddag zo tussen de 26 en 28 graden. En er staat een zwak tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. Komende nacht koelt het amper af. Het minimum ligt rond 18 graden op een enkele plek zelfs niet onder de 20. En dan morgen een beetje broeierig weer met al snel oplopende temperaturen naar 27 tot 29 graden. Duidelijk meer wolkenvelden en in de loop van de dag ontstaan stevige regen en onwisbuien waarbij ook hagel kan optreden, windstoten kunnen voorkomen en er lokaal veel regen kan vallen. Ook zaterdag dit soort buien, zondag waarschijnlijk ook nog wel. Mogelijk zijn ze dan iets minder zwaar, omdat de temperatuur iets minder hoog uitpakt. Het blijft echte zomers. Tijd voor de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden bij de ANWB. Jolanda, nog steeds een file op de A4? Ja, op de A4, de richting Amsterdam. Tussen Leidsenam en Zoetewoude Rijndijk, 4 kilometer. Zijn auto met een lekke band. De Berger staat in de file, daarom duurt het wat langer. Bij Hoogmaat is de ook dicht. Met Geo Lippens gaan we zo weer even praten, toch weer over wielrennen, over doping en over de toekomst van Jeroen Blijlevens. Maar eerst een ander onderwerp over de natuur, over de, het zwemwater. De kwaliteit van het natuurlijk zwemwater. Die gaat namelijk hard achteruit deze dagen. Door het warme weer liggen blauwalg en de E. coli bacterie op de loer. Je zou zeggen dat een regenbuitje misschien kan helpen, maar juist het omgekeerde is waar. Dat horen we in deze bijdrage van Mark Rommin Visser. Wij zijn in Didam, langs een watertje. Wat is dit voor een watertje? Een hoge leiding. En hier neem ik een watermonster. Bob IJzendoorn van het waterschap Rijn en IJssel heeft een grote emmer. Nou, waar gaat hij dan? 1, 2, moet die hele emmer vol? Heb je nee, zoveel nodig? Nee, ik heb ongeveer uh, drie liter nodig. Nou zou je denken dat met die regenbuien hè, die nu vallen... dat het water daar lekker van opfrist, of niet? Nou, Op zich knappen ze daar wel wat van op. Vers water is altijd goed. Alleen doordat het heel lang droog is geweest... ligt er vrij veel uh, van vogels, poep en zo op het zand. En door de regen spoelt het als het ware allemaal in het water. Aha. En op die manier krijg je ook een E. coli in het water... waar wij ook op controleren. En dus in principe is dat dan weer minder voor het water... Ja. Dus het mooiste zou inderdaad zijn als het heel lang blijft regenen, dat alles goed gespoeld wordt. Maar dat is nu niet gaande. Nee, hè? nee, nee. Daar het, is, een buitje. het water wordt warm en daardoor gaan ja. die bacteriën lekker groeien. Wij doen in de zwemperiode, zeg maar, doen wij de zwemplassen iedere okay. twee, drie weken controleren op E. coli bacteriën ja. En visueel op blauwalg. En, en daar gaan wij nu gaan wij naar eentje toe. Ja. En we weten ook al dat daar iets niet helemaal nee. in orde is. Dat, dat hebben klopt. jullie eerder al vastgesteld. Ja, en we gaan nu eens even, even kijken. Kijken van hoe het met de blauwalg. Want er is al een paar weken blauwalg. En dan gaan we iedere week even kijken of de blauwalg minder wordt of meer. Let's go. Ja, daar gaan we naartoe. Ja, we zijn in Dingsperlo. zien hier al de groene drijflagen. Groen, ja. De groene drijflagen. Ja, blauwalg, um, uh, het, is, het is eigenlijk geen alg. het is een bacterie. En die, uh, die, uh, die begint met groenig, groenige kleur. En naarmate die afsterft, krijg je een blauwe film als het ware op het, op het water. Een, uh, dus je kunt eigenlijk met het blote oog het aan het water oog, ook je, al veel je, zien. Dat kun je wel zien. En ik heb hier een, een, een blauw-algentorg. Een algentorg. Een, ja, een torch. Een torch. Ja. Deze kan meten of er blauwalg in zit, uh, verschil tussen blauwalg of gewoon alg, groene alg zeg maar. Kijk, dan heeft hij een meting, Ciano, kijk, cyanobacterie, ja. van 61,5 microgram per liter. Wij houden aan, zeg maar, uh, protocol, als het boven de 12 oh. microgram per liter is. En deze is dus 61. En daarom is hier nou ook een negatief zwemadvies. Ja. En dat staat dus op het bordje bij de ingang? In, ja. ja. Wij geven dat door aan de provincie en die stelt dan een negatief stemadvies. Maar, uh, meneer IJsseldoorn, ik kijk even daar naar de steiger. <laughs> ja, daar ja, ja. Wo ja, ja, wordt vrolijk ja, geplonst. Ja, ja, daarom is het ook een negatief stemadvies. Het is nog geen verbod. Dat er kan... is wel weer een verschil. Ja, er kan een verbod komen. De provincie kan een verbod opleggen. En dan... Uh, nee. Dan mag het niet, hè? Dan mag het niet. Dames, er is hier blauwallig, hè? Ja, ik heb nog <laughs> niet echt ziek of zo, dus het maakt me niet zoveel veel uit. Nee, als je ziek wordt, is het te laat. Ja, oké, okay, maar... Neem het niet echt heel erg serieus, hè? Nee, nee, Daar is bij het vast wel mee, alleen aan de kant een beetje. Nou ja, vrijheid, blijheid, zou ik zeggen, hè? Ja, dankjewel. Ja. Neem het er lekker van. Goed uit dingsbeloof. Ja, de groeten terug. Mike Robin Visser was dat. Jeroen Blijlevens staat op de lijst van renners die EPO hebben gebruikt in de Tour de France van 1998. De lijst is samengesteld door een Franse senaatscommissie. Blijlevens won in de Tour van 1998 de vierde etappe door in de massasprint Niccoli Minali voor te blijven. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen, Bert. En er is nog steeds niemand bij Belkin, de huidige ploeg van uh, Blijlevens, waar die ploegleider is, die wil reageren? Nee, maar dat snap ik ook wel. Ze zijn natuurlijk erg zorgvuldig omdat ze uh, ja, het nu van horen zeggen hebben. En uh, ze willen dat het rapport zelf in handen hebben. Dat kan. duurde eventjes gisteren voordat je het rapport van 800 pagina's had gedownload. Maar ja. uh, dan heb je ook wat. En <laughs> daar staat het ja, toch redelijk onomstotelijk in. Uh, we hebben zelf ook uh, bij de NOS de procesverbalen kunnen, kunnen uitprinten procesverbalen van de dopingcontroles van toen. Daar staan de namen gewoon bij. En die kun je weer simpelweg met nummers, de, de urinemonsternummers... kun je die weer koppelen aan de lijst met positieve en, en negatieve gevallen. Dus wat dat betreft is het heel makkelijk na te gaan. Maar ik snap best wel dat ze daar gewoon heel even denken... oké, okay, we gaan dit dus rustig bekijken. Ze willen met blijlevens praten, dat hebben ze ook al afgesproken... En dan, uh, ja, dan zullen er ongetwijfeld maatregelen volgen. Ja, want de consequenties zullen er ook zijn. Want eerder dit jaar heeft hij niet, uh, laat maar zeggen, is hij niet uit de kast gekomen. Ja, hij is uh, een van die 200 Nederlandse prof, ex profielrenners, prof wielrenners die uh, dat uh, uh, ja, convenant hebben ondertekend. Met die vier vragen waarin uh, ze in ieder geval op de vraag uh, heb je ooit in je carrière doping gebruikt. Uh, allemaal nee hebben geantwoord. Hè. Daar hebben we ons toen ook wel hoogelijk over verbaasd. Dat van de 200 renners die in die periode trouwens voor een deel ook gereden hebben, dat er 200 man waren die uh, nee hebben geantwoord. Uh, en toen konden ze ermee wegkomen. Dat hebben we gezien aan Rudy Kemna, die uh, wel bekend heeft dat hij uh, een tijdje EPO heeft gebruikt. En ja, die is een half jaartje aan de kant geweest, is weer teruggekomen als ploegleider in de Tour. Ja, Blijlevens heeft negen antwoord, dus uh, niet de waarheid ingevuld. En de consequentie daarvan, uh, dat was een harde, dat is ontslag. Goed, maar we moeten afwachten hoe dat gesprek verloopt... Ja. en waarmee ze dan naar buiten komen. Dan het voetbal, het EK-vrouwenvoetbal. Halve finale gisteren Duitsland tegen Zweden. Carrie Linneker zei altijd, dan winnen die Duitsers, hoe dan ook. <laughs> was het uh, gisteren terecht? Ja, ja, ja, nou, terecht, terecht. Het was een geweldige wedstrijd. Uh, met, met één oog mee kunnen kijken tijdens al het gedoe rond, uh, rond die dopingcontroles in die Tour van 98. Maar uh, het was een spectaculaire wedstrijd. En uh, de Zweden die hebben gewoon heel goed uh, ja, partij geboden. Uh, de goal uh, van de Duitsers was wel een, een, een lichtelijk slimielige goal. Een balletje dat heel langzaam in de hoek langs de paal binnenrolde. En Jennifer Marosjan was dat, die die goal maakte. Uh, daarna was, waren ze ook nog heel dicht bij de 2-0. Uh, maar ook Zweden had, had zelfs een doelpunt gemaakt. Maar het doelpunt werd afgekeurd. Dus uiteindelijk uh, was het uh, de Duitsers die doorgingen. Het was overigens niet zoals Linneker zei. Uh, en uiteindelijk uh, in de negentigste nee minuut uh, winnen de Duitsers. Nee, precies. Dat, dat is waar. Het gebeurde al wat eerder, uh, gelukkig. <laughs> ja. Maar, maar het, uh, ik moet eerlijk zeggen, het was reclame voor vrouwenvoetbal. Stadions stadion zat ook helemaal vol Olevi in, uh, in uh, Zweden. In Zweden. Uh, en het, uh, ja, het, was, het was een mooie wedstrijd. Ja, er was nog een mooie wedstrijd, uh, oefenwedstrijden. Ja. PSV oefende gisteren tegen Veen en Batsje, En PSV was heel erg fris. PSV was fris, ja, vernieuwd PSV. Hè, we kennen het verhaal allemaal. Philip Cocu die daar met, met, met een ja, jong, fris elftal aan de slag wil. En er speelden nogal wat van die, van die frisse mannetjes. Jeffrey uh, Bruma, hè, overgekomen. Karim Rik Kiek speelde. Uh, Adam Maher natuurlijk, hè, die speelde ook. En uh, ja... Dat is toch wel ja, een, een, een nieuw PSV. Uh, niet het PSV van de grote namen, van de verdetten, maar wel van, uh, van de jonkies. En uh, ze waren duidelijk frisser dan Fenerbahçe, Dan nou, moet ik wel zeggen, Fenerbahçe is net begonnen met de oefencampagne. Heeft nog maar één wedstrijdje gespeeld. Dus dit was de tweede wedstrijd. Dus die ploeg, hè, ook wel een redelijke sterrenformatie. Die, die, die voetbalde nog een beetje, beetje stroef, een beetje roestig. Maar uh, dat, dat gaat ongetwijfeld verderop in het seizoen ook wel beter. Uh, wat bij PSV wel interessant is, is de vraag van wie gaat er keeper? Titon ja. uh, onder, de goal, uh, onder de lat, uh, Zoet uh, ook, ook een helft uh, gespeeld. Ja, en dat wordt de grote vraag straks in het seizoen. Uh, ja. Gaan ze voor die Nederlandse keeper toch dat enorme talent, hè, wat ze altijd al zeggen. Hij is van uh, RKC weer uh, teruggekomen bij uh, PSV. Uh, ja, of die ton toch uh, wat meer ervaring. En uh, dat, dat, dat wordt een heel interessant uh, duel en daar onderling. Uh, speelt daar niet op de, op de achtergrond de oude keeper ook nog... die graag terug wil naar uh, PSV, Komis? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hij, hij wil zo graag terugkomen, hè, Aurelio Gomez. Maar, uh, en, en ik geloof ook wel... Hij heeft in ieder geval gezegd als PSV me vraagt, dan, uh, dan, uh, dan, dan kom ik. Dat zal ongetwijfeld zal er ook een prijskaartje aanhangen. Uh, ja, als die terugkomt, dan wordt het helemaal een ander verhaal. Ja, maar ik, eerlijk gezegd, maar, ja, dat ik, misschien schop ik nu een paar echte oude getrouwe supporters... in Eindhoven tegen, tegen de poten met die opmerking. Maar eerlijk, eerlijk gezegd denk ik dat ze bij PSV de verstanden gaan doen... om Gomez niet te halen. En gewoon lekker met deze twee man verder te gaan. Want uh, ja, ja. dit is toch wel wat meer de toekomst dan, uh, dan Gomez. Ja, jij hoeft vandaag niet in Brabant te zijn, ik hoor het al. Nee, dat niet. Morgen wel weer, maar ach, dan zijn ze het weer vergeten. Gio, wij praten morgen verder over de sport. Dankjewel, tot morgen. Tot morgen. Boten op het zandpad in Utrecht die moeten om 9 uur vanochtend dicht. Rechter besloot gisteren dat de prostituees niet meer mogen werken. En ook in het centrum wordt het rode licht gedoofd. Maar wat nu dan? Burgemeester Alain Wolfson van Utrecht. Ja, wat nu? We hebben gelukkig al een nieuwe aanvraag van een nieuwe exploitant. Die wil een gedeelte van die ramen gaan exploiteren, dat is één. En we werken met man en macht nu om tot snel tot een beslissing te komen... En een tweede is, wat ik ook heel mooi vind trouwens... en wat we ook zeer aanmoedigen... is dat die vrouwen zelf een coöperatie willen gaan oprichten. Zelf een aantal boten huren of kopen. En dan in zelfbeheer daar prostitutie bedrijven. Dat is een hele mooie en goede ontwikkeling. Wat zouden daar de voordelen van zijn? Nou, een voordelen daarvan zijn is dat je dan niet meer met dertien te maken hebt. En niet meer met pooiers te maken hebt, met exploitanten. Met andere mensen die er geld aan verdienen. En andere mannen die daar verkeerde bedoelingen mee hebben. En dan kun je helemaal uh, in zelfbeheer... Je beroep daar uitoefenen, dat is heel goed. Ja. En kunt u dan ook uh, ja, uh, beter toezicht houden... dat eventueel oude uh, dingen die daar gebeuren, dat die niet weer voorkomen? Ja, hoe minder derden, hoe minder anderen erbij betrokken zijn... hoe beter het is, hoe overzichtelijker het ook is... Want die ingewikkelde wereld, exploitanten, toezichthouders, beheerders, noem maar op. Dat maakt het een stuk lastiger om goed te controleren. Dus hoe minder erbij betrokken zijn, hoe beter het is. Een groep vrouwen zal dus weer op termijn weer aan de slag kunnen op het ja. zandpad. Maar dat geldt waarschijnlijk niet voor iedereen. Er zullen ook vrouwen ja, verdwijnen in het zwarte circuit. Bent u daar niet bang voor? Nee, daar zijn we niet echt bang voor. We hebben de, een gedeelte van het zandpad was al gesloten. We hebben een gevolg waar die vrouwen blijven ongeveer. Een gedeelte gaat terug naar het land van herkomst. Er zijn heel veel Oost-Europeanen. Het aantal vrouwen werken in andere steden en de politie. En onze toezicht- en handhavers zijn er heel keen op om te kijken... of ze nu op andere plekken in de stad uh, gaan werken. We kunnen het niet helemaal uitsluiten vanzelfsprekend... maar daar letten we wel heel goed op. En de kans erop is niet zo heel groot. Het schandpad is één. We hebben natuurlijk ook nog in Utrecht de Tippelzone aan de Europalaan. Ja. Wordt dat het volgende doel? Nee, dat, dat, dat is uh, wat we daarvan zien zien we niet of nauwelijks uh, betrokkenheid bij mensenhandel. En Utrecht is op het gebied van de zeden een hele liberale stad. We hebben niets tegen prostitutie, mits vrijwillig bedreven en in alle vrijheid en veilig natuurlijk. Uh, dus als daar geen signalen binnenkomen, over mensenhandel, blijft dat gewoon open. Ja. Nu zal het wel voor de gemiddelde inwoner van Utrecht een beetje raar aandoen, want die tippelzone op de Europalaan... ja, dat is toch veel mensen vinden dat een shabby gebied. Ja. Daar lopen vrouwen die vaak uh, verslaafd zijn aan drugs... dan is het een beetje gek dat zeg maar, het tussen aanhalingstekens, keurige zandpad wel wordt aangepakt. Ja, dat is, dat is inderdaad heel gek. Uh, dat je op dat keurige zandpad waar vrouwen zwaaien... mooie lampjes, een hele vriendelijke sfeer heerst... dat er de meest afschuwelijke dingen gebeuren achter die ramen op die boten. Dat vindt veel minder plaats of niet of nauwelijks plaats op de Europa-laan. Wel de vrouwen die daar werken wel voor een belangrijk deel verslaafden zijn. Of ex-verslaafden. Maar die lopen daar over het algemeen, dat is onze vaste overtuiging, vrijwillig. daar hebben we geen enkel bezwaar tegen. Burgemeester van Utrecht was dat, Alain Wolfson in gesprek met Paul Sanders. Jolanda van der Velde met die ene file. Met die ene file, maar het goede nieuws is dat de Berger erbij is. En Kijk. de auto met Pech is weg. Maar de file blijft over richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en, en Hoogmaren nu 6 kilometer. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. staan nou leuker aan, Energiebedrijf Nuon staat opnieuw in de etalage. Vier jaar geleden was Nuon nog eigendom van Nederlandse provincies en gemeenten. Die verkochten het energiebedrijf voor ruim 10 miljard euro aan het Zweedse vattenval. Maar de Zweden hebben weinig plezier van hun aankoop. Nuon draait slecht en de Zweden hebben al 4 miljard euro op hun aankoop afgeschreven. En dus zoeken ze naar andere oplossingen. We gaan erover praten met Paulus Jansen, SP-Kamerlid. Goedemorgen. Ja, u heeft zich altijd wel verzet tegen de verkoop van uh, Nuon. Wat denkt u nu? Bondje komt om zijn loontje? Nou, ik vind het vooral erg silly voor het personeel van Nuon. En uh, er is ook een groot risico voor de klanten van Nuon. Dat zijn uh, 2,3 miljoen huishoudens. Dus ongeveer een derde van Nederland is afhankelijk van de stroom en het gas van dat bedrijf. En wat is het risico? Uh, nou, het risico is dat ze niet meer kunnen investeren. Dat zag je eigenlijk afgelopen jaren al, dat er nou, een aantal projecten zeg maar, op een uh, laag petje gezet zijn. En als je nou bedenkt dat bijvoorbeeld heel Utrecht en heel Amsterdam afhankelijk is van stadsverwarming van Nuon, eh, dan zou het heel vervelend zijn dat daar niet meer in geïnvesteerd wordt. Want dat betekent gewoon dat die mensen straks meer gaan betalen. Ja, ja. Want dat is het logische gevolg wat, wat u betreft. Dat is het logische gevolg. En je kan ook zeggen dat op het moment dat er een, een sterk, goed, modern uh, publiek energiebedrijf zou zijn, want het zou wat mij betreft nog steeds een alternatief zijn voor uh, Nuon uh, als onderdeel van Vattenval. Um, dan zou dat uh, een motor kunnen zijn in de, in de vooruitgang in, in de verduurzamingsagenda. Uh, uh, Nuon heeft nog steeds veel gascentrales. Die zijn heel nuttig als een uh, combinatie met uh, wind- en zonnestroom. Ze hebben veel uh, stadsverwarmingsinstallaties. Uh, dat is op zich ook een relatief duurzame vorm van energieopwekking. Uh, Ik denk dat er uh, serieus gekeken zou moeten worden of uh, het niet verstandig is om uh, Nuon alsnog weer terug te kopen of misschien gedeeltelijk terug te komen... Mm -hmm. Door wie dan? Door de, door de gemeente en door de provincies, de oude eigenaren. Um, in ieder geval door de overheid. Uh, ik weet niet of het uh, dezelfde constructie moet worden als in het verleden, want eigenlijk is zeg maar die verkoop is juist uh, ontstaan omdat het uh, bezit van Nuon heel erg versnipperd was. Dat waren, nou, ik denk zo'n 100 gemeenten en vier uh, provincies nou die ja, daar provincie allemaal hebben. Die hebben met z'n allen hadden. hebben die uiteindelijk de aandelen verkocht. Ja, dat is waar. En uh, ik denk dat het heel erg kortzichtig, kortzichtig was en ook niet erg in het belang van. De inwoners van hun gebied. Nou ja, ze hebben er wel geld voor gekregen. Dat ja, investeren. ze dat, uiteindelijk dat, weer. Dus ja, eigenlijk is het geld ook weer op. Nou, dat, dat is niet zo. Een, een flink deel daarvan staat er op dit moment op rekeningen van provincies en uh, gemeenten. Dus daar kijken ze daar rente over. Dus het is een kwestie van uh, opnieuw bekijken van wat uh, het maatschappelijk rendement daarvan is. En nogmaals, kijk, ze hebben het voor 10 miljard verkocht. Als we 6 miljard kunnen terugkopen, dan uh, zou dat wat mij betreft serieus bekeken moeten worden. Dan heb je er toch nog winst aan, uh, zegt u eigenlijk. Maar waar is het nou misgegaan? Uh, ligt dat dan aan de Zweden? Ligt dat aan uh, het, uh, laten we zeggen, de eurotekens in de ogen van de provincie- en gemeentebestuurders? Nou, er zijn een paar dingen fout gegaan. Allereerst is er veel te veel betaald voor, uh, voor het bedrijf. Dat is overigens destijds ook al gezegd. Uh, dat lijkt leuk voor de gemeente en de provincie. Maar goed, als je daarmee een bedrijf omzeep helpt, dan ben je volgens mij toch kortzichtig uh, bezig. Um, ik denk um, uh, dat uh, uh, er ook geen rekening is gehouden... met uh, uh, het feit dat er op dit moment uh, een enorme boost is in kolencentrales... Uh, uh, en dat gascentrales het heel moeilijk hebben... door die schaligasrevolutie in de Verenigde Staten. Daar is de cijfers geen rekening mee gehouden. En de doorlooptijd van investeringen is ook erg lang in de energie-sector. Uh, als, oh, yeah. als je bijvoorbeeld een nieuwe centrale gaat bouwen... dan duurt het ongeveer 10 jaar. Het, het moment waarop je zegt, van ik ga hem bouwen... en het moment waarop die klaar is... Ja, dan zie je dus dat de marktomstandigheden heel, heel erg veranderd kunnen zijn. Ja, maar je kan ook zeggen, van, nou, verkoop het aan een, een andere grote speler... een andere vattenval, zal ik maar zeggen. En die gaat ja. er dan misschien wel weer in investeren? Ja, of die gaat dan uh, de gascentrales die op dit moment uh, zo duur zijn uh, sluiten. En dat betekent dat er uh, voornamelijk met codecentrales gewerkt wordt. Dus ik denk dat ook uit het van duurzaamheid, eh, maatschappelijke doelstelling van de overheid... dat het een hele slechte zaak zou zijn. Ja, maar dat is dan weer de markt, zeggen uh, anderen. Van, uh, ja, als gascentrales duur zijn, uh, ja, dan, dan is daar een bepaalde reden voor. Ja, maar die gascentrales zijn duur door een aantal perverse uh, mechanismen. Hè. Het Europese emissiehandelssysteem voor CO2-rechten functioneert heel slecht. Dat is de reden dat kolencentrales uh, kunstmatig uh, goedkoop zijn... en daarmee gascentrales uh, kunstmatig duur... Dat zijn allemaal korte termijneffecten die uh, haak staan op de doelstellingen die we op lange termijn hebben. En uiteindelijk zal ook Nederland toch moeten omschakelen op uh, duurzame energie. Mm -hmm. En uh, dat kan uh, heel lastig in combinatie met die koolcentrales. Uw verhaal, uw pleidooi is dus, uh, koop het eigenlijk uh, terug. Um, hoe gaat de SP dat uh, handen en voeten uh, geven? In alle, provincies, uh, alle provinciale staten moties indienen, hoe gaat u dat doen? Nou kijk, ik denk dat er in eerste instantie eens goed gekeken moet worden wat de opties zijn... Um, en nou, daar hebben we dan mooi het proces voor. Het is wel zo dat na het proces. Uh, dat we hier zeker een debat over willen. En uh, nou, daarbij is. Uh, kopen ja, maar... of wil ik kopen, is wat ons betreft een optie. Ja, ik wou zeggen, debatten kopen geen uh, kennis- uh, geen voor mij. geen energiebedrijven. Uh, uh, dan moet er toch uiteindelijk een initiatief uit uh, voortvloeien. Ja, ik denk dat. valt van vast, zet het ook niet voor niks in de etalage. Dus er zitten echt uh, wel een stevige problemen. En dat betekent dat er inderdaad op het termijn van. Uh, nou als ik enkele maanden tot het jaar gewoon een definitieve oplossing moet komen. En uh, wat dat betreft uh, mag dat niet te lang mee gebracht worden. Meneer Jansen, ik dank u wel voor uw commentaar. Hallo Jansen, was dat? Dag. Concreet blond, Joey. was dat ze bezongen Joey en binnengekomen is zonder tussen Catrice Straatman. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Het was een grote explosie, zo zegt deze ooggetuige... van het treinongeluk in Spanje tegen de zender TVE. De trein liep vlakbij het station van Santiago de Compostela... uit de rails en klapte tegen een wand. Ook deze ooggetuigen hoorden een ontploffing. Ik hoorde de explosie en ik hier ben, was het... Toen ik uitkwam, was een van de wagons over de weg geschoten die hier loopt. Iedereen uit de buurt kwam aanrennen. Maar toen waarschuwde de brand weer voor een ontploffing. Dus toen deinsten we naar achteren. Maar toen het veilig was, zijn we weer teruggekeerd. De Volkskrant heeft als enige landelijke ochtendkrant nog het treinongeluk in Spanje mee kunnen nemen. Op de foto op de voorpagina is te zien hoe de wagons dwars over het spoor liggen. De Nederlandse waterbouwer Boscalis heeft zich schuldig gemaakt aan omkoping en samenswering op het Afrikaans eiland Mauritius, bevestigde het bedrijf tegenover het financiële dagblad. Boscanus betaalde tussen 2006 en 2007 smeergeld aan de voorzitter van de havenautoriteit om het contract te krijgen voor baggerwerkzaamheden in Port Louis. Borst heeft tegenover de rechtbank in Mauritius... een volledige schuldbekentenis afgelegd. Vandaag krijgt het bedrijf uit Papendrecht de strafeis te horen. Verzekeraars slaan in het Algemeen Dagblad alarm over fraude met het herstellen van autoruitschade. Veel consumenten ontvangen rekeningen... terwijl de verzekeraar de schade al heeft vergoed. Het probleem speelt vooral bij reparateurs... die op parkeerplaatsen staan bij bouwmarkten en supermarkten. Het Verbond van Verzekeraars heeft al tientallen klachten ontvangen... De verzekeraars adviseren mensen die een rekening krijgen om bij hun verzekeraar na te gaan of die al heeft betaald. Zo'n 50 activisten voeren sinds vanochtend vijf uur actie bij een fabriek in het Duitse Lingen, vlakbij Denenkamp, waar brandstofcellen voor uraniumverrijkingsfabrieken worden gemaakt. Eerder deze week werd al bij een uraniumverrijkingsfabriek in Gronau gedemonstreerd. De activisten protesteren tegen de productie van verrijkt uranium door kerncentrales. Omdat er steeds minder gebruik gemaakt wordt van atoomenergie, wordt het volgens de activisten tijd om de fabrieken te sluiten. Ook zijn de risico's bij de atoomtransporten volgens hen veel te groot. RTV Oost denkt dat de actie onderdeel is van een zomerkamp tegen atoomenergie dat nog tot zaterdag duurt. Belgische krant De Standaard die meldt dat de nieuwe koning Philippe met zijn gezin is vertrokken naar Frankrijk voor een vakantie. Maar zijn oudste dochter, prinses Elisabeth, zat in een ander vliegtuig dan dat van haar ouders. De traditie schrijft namelijk voor dat de koning en zijn troonsopvolger niet in hetzelfde toestel mogen vliegen om de opvolging zeker te stellen. Het is eenvoudigweg een kwestie van gezond verstand, zegt de persdienst van het paleis. Spreek Nederlands met mij. Dat op buttons van het Haagse Taalinstituut Direct Dutch. Volkskrant heeft een afbeelding van de button. Haagse experts zijn het namelijk zat om maar in het Engels te worden aangesproken... in winkels en restaurants. En daarom kunnen ze nu een button dragen om toch in het Nederlands te worden aangesproken. Of het helpt? Who knows? Ik bedoel, wie <laughs> weet. Oude gebruikte sokken kopen, dat kan bij de Nijmeegse voetbalclub en E C. Volgens de Telegraaf is de financiële nood daar zo hoog... dat de club gebruikte sportkleding gaat verkopen... die de selectiespelers vorig seizoen droegen. Trainingspakken, sokken, broekjes, thermohemden... vanaf zaterdag is het te koop. En als u bang bent om die oude sokken te kopen... bijvoorbeeld de sokken van Melvin Platje... wees gerust, de voetbalclub laat weten dat ze op de juiste temperatuur gewassen zijn. Dat scheelt weer enorm. Goed, dat staat er allemaal in de kranten. Het is het overzicht van hedenochtend. U hoorde ook Katrien, Katrien Straatman. Na acht uur hebben we het onder andere over een hittegolf en over een ijssalon. En gek genoeg hebben die twee helemaal niks met elkaar te maken. Blijf luisteren.